Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse congres heeft ingestemd met een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond. Dat gebeurde nadat de republikeinen hun meeste eisen hadden laten vallen. Uiteindelijk was er in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden een ruime meerderheid. Daarmee zijn de begrotingsproblemen van de VS voorlopig opgelost. En ook de shutdown van de overheid wordt nu beëindigd.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 Het aantal maagbloedingen is toegenomen sinds het gebruik van maagzuurremmers voor veel mensen niet meer wordt vergoed. Dat blijkt uit cijfers van het instituut voor verantwoord medicijngebruik. Sinds begin vorig jaar krijgen alleen chronisch zieken de kosten van maagzuurremmers vergoed. Het aantal maagbloedingen onder risicopatiënten steeg vervolgens met 16% tot 2600. Minister Timmermans gaat er voorlopig vanuit dat koning Willem-Alexander volgende maand een bezoek brengt aan Rusland. Ik vind vooralsnog dat het bezoek van de koning zou kunnen doorgaan, zei hij in Nieuwsuur. Het bezoek is omstreden geworden door de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou. Vandaag is er een kamerdebat over die kwestie. Minderjarigen kunnen berichten en foto's op Facebook vanaf nu ook openbaar maken. Tot nu toe was de privacy-instelling voor 13 tot 17-jarigen beperkt tot vrienden van vrienden. Met de verandering wil Facebook aantrekkelijker worden voor jongeren, die tegenwoordig steeds vaker voor andere sociale media kiezen. Volgens Facebook zijn tieners best in staat om zorgvuldig met de nieuwe mogelijkheden om te gaan. Het weer, het wordt op veel plaatsen een onstuimige herfstdag, vooral aan de kust, met in het noorden zelfs windkracht 8, dat is stormachtig. Verder zijn de buien, maar ook af en toe zon en het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 17 oktober. Goedemorgen. Het is gelukt. Ze zijn eruit. De republikeinen en democraten in het Amerikaanse congres. Maar van harte ging het niet. Wessel de Jong praat u zo dadelijk bij over het compromis. Over de politieke consequenties daarvan... praten we met Amerika-kenner Willem Post. En over de financieel-economische consequenties... met beleggingsdeskundige Valentijn van Nieuwenhuis. Het gaat weer beter met de pensioenfondsen. Hoe komt dat? En wat betekent dat voor u? Vragen we straks aan de directeur van Zorg en Welzijn... Peter Borgdorf. We spreken kamerleden van VVD en de SP over de Rusland-kwestie. We hebben het over het afketsen van de overname van KPN. Anouk moest afzeggen voor de Gelre vanwege haar stem. En ook Mark-Robin Visser is vanochtend uh, wat stilletjes. Ja, misschien een beetje. Vandaag op uh, Wereldarmoededag verschijnt de tegenhanger van de Quote 500. En die tegenhanger heet uh -huh. de Quiet 500. En dan mag je drie keer raden wat daarin staat. Nou, dat gaan we zo doen. Eerst maar eens naar muziek. Die hebben we vanochtend van The Fine Young Cannibals. Zes minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. On this vote, the are 285, the are 144, the motion is adopted. En zo werd de crisis afgewend. Het Amerikaanse congres heeft vannacht ingestemd... met een verhoging van het schuldenplafond... en een einde van de zogeheten shutdown... Alle overheidsdiensten gaan weer open. Zo'n beetje iedereen in Washington is opgelucht. Al Op plaatst de leider van de Democraten in de Senaat wel een kanttekening. Dit was volkomen zinloos en mag nooit meer gebeuren. Well, let's be honest. This was pain inflicted on our nation for no good reason. And cannot make we cannot cannot make the same mistake again. President Obama was er snel bij om de leiders van beide partijen in de Senaat te prijzen voor hun bereidheid een compromis te sluiten. Maar hij hoopt wel dat ze in de toekomst wat eerder tot elkaar komen. Ik wil de leiders voor het komen en de volgende keer niet in de 11e uur Een akkoord dus ter 11e uur, zei een opgeluchte Obama. We gaan naar correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, um, hoe is het allemaal gelopen afgelopen nacht? Kan je dat omschrijven? In de Senaat en het Huis is die motie er eigenlijk... met een behoorlijke meerderheid doorheen gekomen. Om tien voor half elf hier vanavond was het allemaal gebeurd achter de rug. En Obama was zelfs zo zeker van zijn zaak... zelfs een beetje arrogant zou je kunnen zeggen... dat hij al sprak voor het einde van de stemmingen. Nou, commentatoren vonden dat toch heel gewaagd... dat hij zelfs het risico nam dat misschien dan toch... Ja, sommige republikeinen zich zouden bedenken door zijn woorden. Maar goed, zometeen tekent hij al die papieren. Dan gaat morgen die overheid weer open. Het Witte Huis zei eh, ambtenaren. We moeten het nieuws in de gaten houden. Met andere woorden, morgen gewoon weer aan de slag. Maar er zijn diepe wonden geslagen, Wessel. Hè? Want er zijn verschrikkelijke nederlagen geleden. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik denk toch dat veel republikeinen tot de conclusie zijn gekomen vandaag... dat hun strategie gewoon fout was. Hè? De president dwingen om Obamacare, dus die hele belangrijke zorgwet... om die op te schorten door de begroting tegen te houden. Hè? Wat dus leidde tot die shutdown. Ja, die president die liet zich gewoon niet chanteren. Die heeft letterlijk afgelopen twee weken heeft geen centimeter toegegeven. Hij is natuurlijk ook nooit van plan geweest... Hè, om die allerbelangrijkste wet om die op te geven. Ja, dus nog heel veel... Veel langer doorgaan met deze boycott eigenlijk. Republikeinen kwamen tot het inzicht dat dat hun, hun reputatie eigenlijk alleen maar verder zou schaden. Want in de peilingen hebben ze toch afgelopen dagen wel hele behoorlijke klappen opgelopen. Hmm, nou hebben we het er afgelopen dagen over gehad, Wessel... dat het het mooiste zou zijn als het Amerikaanse congres... uiteindelijk voor een definitieve oplossing zou kiezen. Dat is niet gelukt volgens mij, hè? Nee, dat is het zeker niet geworden. Het is eigenlijk helemaal niet zo fraai wat ervoor ligt. Het is eigenlijk niet veel meer dan een labmiddel, zou je kunnen zeggen. Die overheid die gaat dan morgen open. Maar in principe slechts tot 15 januari. Nou, morgen mag die overheid mag ook morgen weer geld lenen. Hè, maar ook weer tot 7 februari. Dan, eh, dan komt er weer het volgende schuldenplafond... Komt eraan. Nou, om dat allemaal te voorkomen, worden er in de tussentijd onderhandelingen gevoerd om, eh, om het begrotingstekort terug te dringen. Nou, verder is er nog een heel klein wetje aangenomen dat de fraude bij Obamacare moet eh, voorkomen. Hè. Dus de mensen die die, die die ziektekosten, die gesubsidieerde ziektekostenverzekeringen... polissen krijgen, dat die de boel dus niet kunnen bedonderen. Dat wetje. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een heel minuscuul klein schaamlapje dat de Republikeinen aangereikt gekregen hebben. En verder Wessel, uh, ja, geeft het al aan, dan moeten ze de uitgaven dus gaan beperken. Lukt dat dan voor half januari? Nou ja, het hele probleem is, he, was zoals ze dat hier zeggen... we're kicking the can down the road. Ze hebben eigenlijk het probleem eigenlijk alleen maar een beetje voor zich uitgeschoven. Het ja. kan zich allemaal weer gaan herhalen. Nou, dat kreeg Die vraag die kreeg Obama natuurlijk ook vanavond... gaat dit nou gewoon weer gebeuren straks volgend jaar? Nou, Hij zei gewoon keihard nee, dat gaat niet gebeuren. Ja, De president kan het natuurlijk wel zeggen... maar in principe gaat hij daar natuurlijk niet over. Dat ligt allemaal aan het congres. Ja, en dan moet je niet vergeten, voor dit congres... volgend jaar is het een verkiezingsjaar, de midterm elections. Nou, die Republikeinen hebben nu natuurlijk gezien... die hele shutdown, hoe impopulair ze dat maakt. Dus of ze dit geintje dan volgend jaar gewoon in januari... nog een, keer, nog een keertje gaan herhalen, die kans lijkt me toch vrij klein. Maar goed, het kan, natuurlijk, het kan natuurlijk wel gebeuren. Er zijn ook genoeg Republikeinen die het echt prachtig vinden... al die ambtenaren zonder salaris. Ja, wel. Nou, heb je iets te doen rond half januari? Anders dan boeken we je vast. Nee hoor, ik ga skiën, denk ik. <laughs> Dank je wel, Wessel de Jong. Ook voor het lange opblijven in Washington. Dan naar het... Uh... Rusland-verhaal. De koning gaat 9 november gewoon naar Rusland. Een aantal partijen in de Tweede Kamer... willen het nederland ruslandjaar opschorten... vanwege de diplomatieke problemen tussen de twee landen. Bezoek van Willem-Alexander zou dan ook niet doorgaan. Voor minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... is dat een stap te ver, dat zei hij in Nieuwsuur. Ik vind dat uh, vooralsnog uh, het bezoek van de koning uh, zou kunnen doorgaan uh, naar Moskou. Uh, maar er zijn ook uh, argumenten uh, te bedenken waar dit zou kunnen heroverwegen. Ik heb daar op dit moment geen aanleiding uh, voor. Timmermans voerde gisteren overleg met zijn Russische collega Lavrov... over de mishandeling van de Nederlandse diplomaat Elderenbos. Lavrov verzekerde hem dat er breed en diepgaand onderzoek wordt ingesteld. En dan is er ophef op Facebook. Daarop staat namelijk een filmpje van een onthoofding. Waarschijnlijk komen de beelden uit Syrië. Duizenden mensen reageerden geschokt op de video... en gaven hem aan bij het bedrijf als ongepast. Maar sociale media-site gaf als antwoord... dat het filmpje niet in strijd is met onze communicatierichtlijn... voor gewelddadige beelden. Video wordt dan ook niet verwijderd, meldt Facebook. Bierbrouwer Grols en de FNV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee is de staking bij het bedrijf voorbij. Tot opluchting van de werknemers, zegt FNV-bestuurder Erik de Vries. Mensen zijn eigenlijk zo trots op hun bedrijf. Ze willen daar eigenlijk niet tegen werken, maar ze volgen dat ze daartoe gedwongen worden. Zij zijn het meest blij dat deze situatie achter de rug is en dat ze gewoon weer bier kunnen maken in Enschede bier maken. Dat gaan ze weer doen. In Enschede, u hoorde het, circa 600 werknemers van de Brouwer krijgen 2,5% loonsverhoging. En als ze goed presteren, kan daar nog 1% bij komen. Gols wilde verder dat de medewerkers drie ATV-dagen zouden inleveren. U heeft dat eerder kunnen horen in het Radio 1-journaal. Dat zou dan in ruil zijn voor variabele beloning. En die eis is nu van tafel. Eerst ben ik in de kranten leert dat het veel over Rusland gaat. Telegraaf kopt groot op de voorpagina geen kroon op Ruslandjaar. Tweede Kamer wil dat koning Thuis blijft. Meerderheid van de Tweede Kamer, althans, aanleiding, dus de mishandeling van die Nederlandse diplomaat Onno Elderbos in Moskou. Ja, we hoorden dus zojuist dat de minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans dat niet ziet zitten. Misschien voelt hij wel ook de druk door um, de. Export die daalt. Rusland ruzie drukt export, schrijft het Nederlands Dagblad vanochtend. De belangen van de Nederlandse vleessector in Rusland worden geschaad... door de diplomatieke ruzie. Um, dat zegt de in Brussel gestationeerde Frans van Dongen... Hij is directeur internationale betrekking van het productschap vn en vlees. Ik houd mijn hart vast na de gebeurtenissen dinsdagavond... rondom diplomaat Elderenbos in Moskou, zegt deze van Dongen. De bereidheid van de Russische autoriteiten om de problemen op te lossen... waar vleesexporteurs soms mee te maken hebben... loopt ogen terug sinds de diplomatieke spanningen toenemen. Ook bij het AD op de voorpagina... grimmig conflict met Rusland escaleert met de dag... Het AD heeft daar dan een voorpagina van een boek bijgemaakt. From Russia with love staat erboven. En dan zien we op de achterbank van een auto iemand zitten. Ja, ik ben er niet helemaal uit wie dit is. Nou, volgens mij links zien we in ieder geval Timmermans. Maar wie, wie er naast hem zit, dat, nee, dat weet ik niet. Ik ook niet. Nou goed, in ieder geval vandaag Misschien in de Tweede Kamer. weet ik. Ja, ik <laughs> denk het niet. Jean Le Carré had het niet beter kunnen bedenken, staat er. In het kroonjaar van de vriendschap tussen het kleine Nederland en de grootmacht Rusland... ontstaat een diplomatieke rel als in de beste koude oorlogsjaren. Nou, NRC Next heeft uh, Russische typografie vanochtend op de voorpagina. En uh, drie kleuren: rood, wit en blauw. Redden wat er te redden valt, is de kop. Nederland-Rusland-jaar dreigt totaal te mislukken na weer een ernstig incident. Nou, NRC Next probeert vandaag te redden wat er te redden valt. En daarom roepen ze uit tot vandaag tot Nederland-Rusland-dag. Rusland voor Nederlanders verklaart en andersom. En ook op Trouw een foto nog van Timmermans, alhoewel we zien hem maar amper tussen de draaien panelen van een van de plenaire zalen van de, de Tweede Kamer. En daaronder staat dat hij aan het bellen is met zijn Russische collega. Nou, dat uh, zien we niet, maar hij heeft het in ieder geval gedaan gisteren. Opening van Trouw is trouwens uh, Amerika, Verenigde Staten, hoe een conservatieve minderheid de VS lam legt. Uit angst niet herkozen te worden, kiezen veel republikeinen een radicale koers. Tot slot, nog even naar de voorpagina van het AD en de Telegraaf, want daar staat dat Anouk het concert wat zij zou geven, in de Gelderde op het allerlaatste moment heeft afgezegd, dat is inmiddels bekend. De Telegraaf heeft daar weer een aardige kop bij verzonnen. Anouk, even Nobody's Wife. From the outside. Clouds have taken all the light. I have no control, het seems my Thoughts wonder all nog een beetje Anouk, die dus eh, op het allerlaatste moment... gisteren het concert van haar en Symfonica in Rosso afzegde. Vanwege een griepaanval en stemproblemen. Iedereen kent wel de Quote 500, jaarlijkste lijst... met 500 rijkste mensen van Nederland. Volgende maand verschijnt die weer. Maar vandaag rolt een tegenhanger van de persen. Namelijk de Quiet 500. Marco P. Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Je vertelde ja. er net al over en wij moesten raden ja. wat daar dan in kwam te staan. Ja. Nou. Ja, een beetje een flauw grapje natuurlijk, quiet, maar ik vind, het, ik vind het op zich wel een vondst. Hè? Het is natuurlijk quote en quiet is niet te tegenovergesteld, maar ik vind het wel grappig dat, het, dat ze het te quiet noemen. Want ja, het gaat natuurlijk over armoede. Het is trouwens, wisten jullie dat, uh, uh, Wereldarmoededag vandaag... Nee. Ja, dat is dan maar zo dat even zo'n beetje. Wat ik dan maar weer om kwart over zes ochtend aan u mag pre presenteren. Ja, uitgeroepen. Nee, maar echt. Uitgeroepen door de Verenigde Naties en zo. Stond ook niet in mijn agenda, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook zo'n agenda met van die voorgedrukte dingetjes. En dit stond er dan niet bij. Maar het is wel zo. Internationale Wereldarmoededag. Vast niet toevallig dat nu juist vandaag. Natuurlijk die Quiet 500, of 500, ik weet echt niet of ik dat nou in het Nederlands of in het Engels moet uitspreken, verschijnt. Heel leuk, ik heb het persbericht hier, het eerste zinnetje vond ik meteen al heel interessant. Um, daar staat, uh, rijkdom erotiseert en wordt gevierd, armoede wordt in stilte beleden. Vandaar de Quiet 500. Nou, dan had, had het meteen mijn, uh, mijn aandacht. Het is een magazine, net als die Quote 500, hè, die, die volgende maand verschijnt. Ik heb ook, ben ook van plan om daar volgende maand uh, eens wat extra aandacht aan te gaan besteden. Maar deze is eerst, dus ja, goed, wie, die stroomt, wie het eerst maalt. Um, het is een magazine, uh, oplagen 6000 stuks, maar er is ook een online versie van. In de loop van de ochtend ga ik in mijn weblog uh, op nws.nl ook uh, de link naartoe uh, zetten. Daar kunnen mensen thuis ook even kijken. Het is een blad met... Uh, met interviews en portretten van, ja, arme mensen. Mensen die uh, weinig te besteden hebben. Uh, die financieel uh, onder aan de ladder staan. En dus al dan niet, hè, volgens dat persbericht, dat in stilte uh, doorleven. Uh, we, vanochtend gaan we met een aantal van die mensen hier praten. Het is natuurlijk toch wel wat dat je met je moedige billen blootgaat in zo'n blad. Hoe hebben ze ze gevonden? Ja, dat, gevonden, ja, dat vind, ik, vind ik heel knap. Dus ik vind het ook heel moedig van die mensen dat ze uh, vanochtend uh, zeker ook hier met mij daarover willen praten. De hè? Wat zeg je, Marcel? Ja. Nee, niks. Ik vroeg me af, hoe hebben ze ze gevonden? Want die mensen beleven dat natuurlijk in stilte. Daar lopen ze niet mee te koop. Ja. ja, nou ja, goed. Dat gaan we dus ook vragen aan een van de initiatiefnemers. Het is helemaal op vrijwillige basis gemaakt trouwens. Dat blad door professionals. Cartoonisten, columnisten, dichters, fotografen. Schrijvers, webbouwers, vormgevers, noem maar op. Die hebben allemaal hun schouders eronder gezet. En we gaan straks horen inderdaad hoe ze die arme mensen allemaal hebben gevonden. En uh, of het heel erg moeilijk was om ze te verleiden om uh, met naam en toenaam in zo'n blad te gaan staan. Uh, en voor het contrast gaan we straks ook nog. Ik ben in Tilburg trouwens, ja. want hier is ook armoede. Ja, in Tilburg ook, zijn ook arme mensen. Uh, en, uh, maar ook rijke mensen en we eindigen straks voor het contrast even leuk met iemand die misschien wel heel dicht bij die quote 500 staat. Kortom. Het kan alle kanten op. Het kan vriezen, kan dooien met Marco Robin Visser. Maar uh, we maken er wat van. Juist. Met ja? de Quiet 500 onder de arm ga jij op pad. We gaan je volgen, Marco Robin. Dank je wel. Het NOS Radio 1-journaal. Het is acht minuten voor half zeven. Het CBS komt om half tien met de nieuwe werkloosheidscijfers. Over de maand september. Hoewel de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot... denkt dat we binnenkort wel uit de recessie zijn... loopt de werkloosheid nog altijd op. En toch zijn er... Positieve geluiden over bijvoorbeeld de huizenmarkt en de export. Belangrijk voor de Nederlandse economie. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging dan ook op zoek naar de lichtpuntjes. Tja, op zoek naar lichtpuntjes. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn hier in Gouda bij het bedrijf Metacon. Goedemiddag. Kijk, hier wordt gewerkt, hè? Hier wordt gewerkt, hè? Ja, kan je wel zeggen. Zijn we hier nou bij een lichtpuntje. We zijn hier bij een Lichtpuntje. Ja. Er wordt gelast, er wordt geslepen, alles met metaal. Wat maakt u? Wij maken roldeuren voor inbraak en branddeuren. Voor brandvoorzieningen, dat uh, als de brand uitbreekt, dat mensen uh, de tijd hebben om het gebouw veilig te verlaten. En wat zei u nou? Als er mee zit, is de omzet dit jaar een miljoentje hoger. Dat gaat de goede kant op, ja. Ja, dat soort bedragen spelen. Hoe ja. komt dat? Het is crisis, hè? weet u wel. Ja, maar let op. Brand, dat is toch wel een actueel punt op dit moment. De eisen voor brandveiligheid worden steeds hoger en daar profiteert u van. Zeker en, en ook wat terecht. Er zijn natuurlijk vervelende dingen gebeurd in het verleden. In Moerdijk met, met, met chemische vervuiling en dat soort zaken. Ja, daar moet je toch allemaal voorzieningen voor gaan treffen. Daar willen we gewoon vanaf. Moet u nou ook extra mensen aanstellen? Ja, maar we hebben daar vier aangenomen. Er lopen inmiddels vier uitzendkrachten rond. En die, ik heb ze nodig, zeker tot eind volgend jaar. Want de portefeuille zit dusdanig vol. Ja, we zijn zelfs wat overwerken. Gisteravond ben ik bezig geweest met pizza's. Want ja, mensen willen toch een hapje eten. Er zullen heel veel ondernemers zijn die dit horen en hartstikke jaloers zijn. Ja, nou wij, wij zitten ook achter ons oorstom om te krabbelen van gaat het aan ons voorbij? Ik ga verder zoeken naar nog een lichtpuntje. Naar nog een lichtpuntje. Ze zijn er vast, ik weet het zeker. Nou, dus even een stukje verderop kijken. Is dit niet de winterschilder? No, nog niet, nee. Oh, het is de herfstschilder. Ja, nou ja, het herfst. We worden alles met stijgen, hè? Gert van der Velden, van, van der Velde Schilderwerken. Bent u ook positief goed gemutst? Want dat soort mensen zoek ik vanochtend. A absoluut. Ik, uh, natuurlijk zijn het uitdagende tijden. Maar uh, onze insteek is wel, je moet er positief tegenaan gaan. En u moet keihard werken. En we moeten keihard ervoor gaan, ja. U moet nieuwe klanten zoeken. Zeker. Dat die jongens aan het werk kunnen blijven. Juist, dat is de uitdaging. Om uh, zomer en winter aan het werk te kunnen blijven. Maar hoe doe je dat? Uh, die 6%-regeling, die ja. is met een jaar verlengd. Op zich heel positief. Voor het schilderwerk is elke woning die ouder is dan uh, twee jaar... die komt in aanmerking voor de 6% btw-regeling. Uh, dus 21% was het voor het onderhoud. Dus wat dat betreft is het voor de onderhoudsbedrijven een, een, een plus daarin. Dat helpt wel, zo'n stimuleringsmaatregel? Absoluut. Hoe ja. komt u nou de, de winter door? We zijn heel blij dat we een aantal woningbouwcorporaties bereid hebben gevonden... die samen met ons ons als het ware de winter door willen helpen... door galerijwoningen aan te bieden in de winter... Zorgcentra Dat wij dus ook in de winterperiode hun huizen aan de binnenzijde kunnen en mogen schilderen. Er is net een Europees rapport uitgekomen over schildersbedrijven en daarin staat de kritische noot dat schilders toch vaak te duur zijn en de Oost-Europeanen die rukken op. Bent u te duur? Wij zijn absoluut niet te duur. Onze schilders weten wat duurzaam schilderen is. Dat betekent dat wij niet na vier jaar weer opnieuw moeten komen, maar pas na acht jaar. Buiten dat wij ook onze verantwoordelijkheid weten en onze klanten op ons terug kunnen vallen. U bedoelt van als ze zo'n pool bij mij geschilderd heeft... die ja. kan ik na uh, zes maanden niet bellen voor een klacht. Zo is maar net. Op ons kunt u rekenen. En die pool, dan moet je maar zien of die nog een keer terugkomt vanuit Warschau. Meneer Van der Velden, u bent een lichtpuntje. Absoluut. Nou, uh, op naar de volgende klus, ja, hè? Ja, het zit er weer op voor van vandaag. was dat van uh, Jeroen zegt over lichtpuntjes in oneneense economie. En dus om half tien zijn we benieuwd naar de nieuwste werkloosheidscijfers. Het NLS Radio 1 journaal Sport. Jacob Verharen vertrekt als technisch directeur bij de Nederlandse Zwembond. Hij gaat vanaf 1 januari aan de slag in Australië. Daar wordt hij dan de hoofdcoach van de Australische Bond. Zwemverslag hebben Jeroen Guter over de nieuwe baan van Verharen.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 En dat is Ja, dat is jammer, want die raken wij dus kwijt. Verharen was de coach van kampioenen als Pieter van den Hogeband... Inge de Bruin, ranomi kromen Jojo. Onder zijn leiding pakte de Nederlandse ploeg... vele gouden medailles op verschillende Olympische Spelen. Maurits Hendricks, technisch directeur van NOC-NSF... moest dan ook even slikken toen hij op de hoogte werd gesteld door Verharen.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 En na half zeven, een reportage over FC Antwerp. Het was ooit een gerenommeerde club, maar de club is ver weggezakt. Voormalig spits Gerald Hessenbank moet de club weer aan de top brengen. Dit is Radio 1. Nu het NOS-journaal. Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Het Amerikaanse congres heeft ingestemd... met een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond. Het gebeurde nadat de Republikeinen... hun meeste eisen hadden laten vallen. Uiteindelijk was er in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden... een ruime meerderheid. En daarmee zijn de begrotingsproblemen van de VS voorlopig opgelost.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 En het aantal maagbloedingen is toegenomen sinds het gebruik van maagzuurremmers voor veel mensen niet meer wordt vergoed. Blijkt uit cijfers van het Instituut voor Verantwoord medicijngebruik. Het aantal maagbloedingen onder risicopatiënten is met 16% gestegen, tot 2600. Het weer dan, het wordt op veel plaatsen een onstuimige herfstdag, vooral aan de kust, met in het noorden zelfs windkracht 8, en dat is stormachtig. Verder zijn er buien, maar ook af en toe zon, en het wordt 15 graden. Ja, vooral die zon gaan we onthouden. John Bakker, goeiemorgen. Goeiemorgen. En buien. Wat geeft dat voor de spits, denk ik? Ja, dan heb, heb je het weer. Hè? Dat is altijd lastig. Durf je er bijna niet over te beginnen? Uh, nee, nee, tot nu toe valt het mee, moet ik zeggen. Het is het normale verkeersbeeld op de A7 richting Amsterdam... en op de A8 een stukje verderop. Wat langer is de file bij Rotterdam op de A15 richting Europort. Tussen Rotterdam-Scharlo's en Spijkenisse, 8 kilometer. En bij de werkzaamheden op de N57 van Oudorp naar Rotterdam... Bij de brilen nu alweer vijf kilometer. Nou, we houden het in de gaten, spreken je later. En begrotingsakkoord in Amerika. Zo dus dadelijk spreken we met Michel van der Hoek, hoogleraar in Amerika... en overtuigd Republikein. En weg is de server. En daar gaan de software-updates. Zet ook uw bedrijf in de cloud... en ligt niet meer wakker van uw IT-beheer. Het kan met Exact Online. Ondernemen in de cloud...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 Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden stemden vannacht in met het weer openen van de federale overheid en een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond. Partijen hadden tot vandaag ook de tijd om het eens te worden. Daarna zou de wettelijk vastgelegde limiet op de staatsschuld worden bereikt en zou de overheid geen geld meer hebben. We gaan erover praten met Michel van der Hoek, docent aan de Universiteit van Minnesota en overtuigd republikein. De meneer van der Hoek, goedenavond. En goedemorgen van u. Is het wel zo'n goede avond of is dit toch een nederlaag zoals u het voelt? Ja, voor de Republikeinen is dit uh, zeker een nederlaag. Ze hebben niet, uh, niet veel kunnen binnenhalen. Over het algemeen heeft uh, Obama kunnen bereiken... wat hij wilde bereiken met deze onderhandelingen. En hoe komt dat, meneer Van der Hoek? Uh, hoe dat komt, ik denk dat uh, er veel oneenigheid was binnen de Republikeinse partij. Er waren een beetje twee kampen. En ik denk dat die twee kampen elkaar de afgelopen paar weken flink in de weg hebben gezeten. Dus dat, dat, ik denk dat dat een van de grootste factoren zijn, is geweest. Waarom, uh, waarom, er, waarom ze niet meer uit, uh, eruit hebben kunnen slepen. Mm. En in dat opzicht, meneer Van der Hoek, wat is de rol geweest? Uh, hoe kijkt u aan tegen de rol van de meer uh, extreme vleugel binnen de Republikeinen, de Tea Party? Uh, ik denk dat zij geen wijze koers hebben gevaren... in het begin van het uh, van van hele proces. Uh, het is, uh, voor mij staat boven water dat je wel degelijk mag praten... over allerlei aanpassingen in bijvoorbeeld Obamacare. Dat was inzet aan het begin. Uh, ook als de wet al goedgekeurd is... mag je natuurlijk uh, uiteraard met uh, voortschrijdend inzicht zeggen... Uh, hier uh, moeten wat aanpassingen uh, uh, plaatsvinden. Maar ik denk niet dat het, uh, de voorstellen die zij gedaan hebben... dus uh, bijvoorbeeld uh, al, het, uh, al het geld wegtrekken van Obamacare... Of, uh, of bepaalde onderdelen een jaar uitstellen... ik denk dat dat echt een... Uh, dat was veel te ver, dat was te hoog gegrepen. Dus uh, dat heeft een, een beetje de toon gezet voor de onderhandelingen... en uh, democraten, met name president Obama... Zijn erg fors, uh, ter, uh, hebben erg fors teruggeslagen op dat moment. En dat, uh, ja, dat heeft gewoon de toon gezet voor de onderhandelingen. Ja, en, maar meneer Van der Hoek, uw partij heeft een paardenmiddel daarvoor ingezet, hebben ze hem toch te veel met vuur gespeeld? Ik denk dat de partij te veel met vuur heeft gespeeld. ja. Uh, ik denk dat er uh, flink wat, uh, flink wat uh, schuld aan beide kanten, beide partijen ligt. Uh, maar ik denk dat de Republikeinen uh, zich te veel hebben laten domineren door, uh, door een aantal mensen die geen wijze keuzes hebben gemaakt. Mm -hmm. ja, want uiteindelijk kern van het probleem in Amerika is toch dat de Amerikaanse overheid te veel geld uitgeeft en te weinig binnenkrijgt. Ja, en dat klopt inderdaad. En er is flinke oneenigheid over, tussen de twee partijen in Amerika... over hoe je dat probleem oplost. Ja. En dat was natuurlijk ook inzet van de onderhandelingen aan beide kanten. Uh, de Democraten wilden vooral dat er uh, niet aan uh, belastingen werd getornd. Want de Republikeinen wilden belasting verlagen. Die wilden een bepaalde belasting uitstellen of afschaffen. Mm -hmm. Met name de belastingen op uh, medische hulpmiddelen zoals pacemakers en zo. En uh, de Democraten hebben gezegd dat, dat, dat kan gewoon niet. We gaan geen belastingen wegstrepen. Want dan komt er nog minder geld binnen. Dus daar praten we niet over. Dat was een beetje het probleem. Terwijl natuurlijk de Republikeinen van hun kant zeggen ja, maar we moeten toch wel over fiscaal beleid praten. Ja. Dit is toch een onderdeel van, van, een, van een debat over fiscaal beleid. Precies, dus maar, maar als, mochten, ja. wat hadden ze dan moeten? Wat had de strategie dan moeten zijn van de Republikeinen? Stel dat ze eensgezind hadden kunnen zijn. Ik denk dat ze vanaf het begin niet hadden moeten beginnen... met, die, met, die, met, met, met, met forse eisen over uitstellen van Obamacare. Hoe, hoe, uh, je zit midden in het debat nu over... Obamacare is twee weken geleden uh, van start gegaan. Dat wil zeggen de inschrijving ervoor. En er zijn een enorm veel problemen naar voren gekomen. De website waarmee je kon inschrijven in veel staten... werkt van geen enkele kant. Het is een groot schandaal. Dus de, de, de woede was erg groot daarover. Maar daar hadden ze niet mee moeten beginnen. Dit is niet het moment om grote veranderingen... in in die wet door te voeren, zullen er echt eerst verkiezingen moeten worden gewonnen. En dat is ten eerste een jaar van nu en dan in 2016 nog een keer voor de president. Dus ze hadden ja. gewoon wat kleiner moeten beginnen met die bijvoorbeeld... Die waren begonnen met alleen die belasting over medische hulpmiddelen... zoals pacemakers, dan hadden ze waarschijnlijk er wat uit kunnen slepen. Want dat is een heel redelijk en geen groot voorstel. Dat, dat verandert niet echt veel in Obamacare. Nee. Meneer van der Hoek, ja, die verkiezingen, u noemt het al. Uh, u moet daarvoor vrezen, want dat krijgen de Republikeinen natuurlijk op hun bord. En, en hoe gaan ze nou uh, half januari reageren, denkt u? Of hoe zouden ze moeten reageren? Want dan komt weer dat plafond dichtbij. Ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Ze hebben uh, weer hetzelfde gedaan als in 2011. Ze hebben de belangrijkste beslissingen hebben ze op het bordje geschoven... van weer een speciaal comité. Uh, daar mogen de democraten ook wel een beetje bang voor zijn. Want die zijn nog steeds boos over de conclusies die daaruit uh, voortgekomen zijn. Namelijk dat er uh, een flinke hap geld... Uh, met de domme bottenbijl uh, van het budget is, uh, van de begroting is afgehakt. Uh, men mag bang zijn dat dat misschien nog een keer gaat gebeuren. Daar is nog geen duidelijkheid over. Dat, dat kunnen we nu nog niet voorzien. Uh, wat je eerder, eerste vraag betreft over de verkiezingen... dat is nog zo'n ver van mijn bedshow in, uh, in politiek Amerika. Er is niks een week vergeten een in de politiek. Ja hoor, heel veel wordt er vergeten. Oh, de, kiezers, de, kie de kiezers weten na twee weken al niet meer wat er is gebeurd. Denk aan ja, allerlei maar de donateurs. Hoe zit het daarmee, meneer Van der Hoek? De donateurs die vergeten dat toch niet? De donateurs zijn over het algemeen erg, erg loyaal. Dus ik denk niet dat, het een, op dit, dat een schandaal op dit moment... ook maar enig invloed kan hebben op de verkiezingen in 2014. Wij gaan dat zien, meneer Van der Hoek. Fijn dat u weer eventjes ja. bij ons in de uitzending wilde reageren. Ja hoor, graag gedaan. Miso van der Hoek, docent aan de Universiteit van Minnesota... en overtuigd Republikein. Bijna tien over half zeven. Vroeger... Toen was Royal Antwerp FC, royale koninklijke Antwerp FC, een grote club in België, maar die tijden zijn al lang voorbij. Antwerpen is afgezegd naar de tweede divisie en bouwt langzaam aan een nieuw elan, onder leiding van nu een opvallende trainer Gerald Floyd Hasselbank. Topspits van weleer is Antwerpen begonnen aan zijn eerste klus als hoofdcoach en Edwin Cornelissen zocht hem op. Hier is Hasselbank en dan is het raak. Hey,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 Jimmy, dat hij wel degelijk kwaliteiten heeft. Maar hij heeft dat niveau van spelersmateriaal wel degelijk naar boven getrokken. Daar gaat het mij ook niet om. Samen met zijn uh, hulptrainer zit er wel veel uh, mentaliteit in, een goede spirit. Wat ik een kwaliteit vind, dat zij luisteren, zowel naar spelers als naar bestuur, maar zelf de keuze maken. De ploeg ging heel goed samen. Ze gaan voor, uh, allemaal voor elkaar.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 Toekomst tegemoet met Royal Antwerp. En zover mogelijk uh, komen met Royal Antwerpen. Al dus Gerald Hasselbank. Oftewel Jimmy Floyd Hasselbank. Het is dezelfde persoon en hij is de nieuwe trainer van Royal Antwerpen. Dit is tot half tien. Het NOS Radio 1 Journaal. De veelbesproken extreemrechtse partij Gouden Dageraad in Griekenland is nu ook onderwerp van een film. En die film heet The Cleaners. De film is gemaakt door een Griekse student... en die heet Kostadinos Jurgiusis. Hij ging gisteren in première in Athene, de film... en een jaar na de vertoning op het ITVA in Amsterdam. Jurgiusis volgde een kandidaat voor Gouden Dagen Raad... voor de parlementsverkiezingen van 2012. Correspondent Connie Keizer sprak met de filmmaker... en peilde de stemming in Athene. Buitenlanders zijn primitief, ze zijn geen mensen... We zetten de ovens aan en maken zeep van ze, zegt de Gouden Dageraad-kandidaat in de film. Wat mij opviel gedurende de première van de documentaire hier in Athene... is dat sommige mensen lachten bij de vreselijke racistische uitspraken die de kandidaat deed. Anderen reageerden daar boos op. Er valt hier niets te lachen, zeiden ze... Er zijn nog steeds mensen die zelfs na alle gebeurtenissen Gouden Dageraad als een soort grap zien. Vanaf het begin is Gouden Dageraad niet serieus genomen. is less Nazi Ik denk dat de Grieken zich niet gerealiseerd hebben dat dit een nazi-partij is. Uh, en dat daar iets uh, tegen gedaan moest worden. The people who voted for them, okay, this for, for, for 125, we can't say all of these are Nazis. This would be uh, stupid. Uh, ik kan niet zeggen dat uh, meer dan 400.000 mensen die voor gouden dagen dat hebben gestemd, nazi's zijn. Dat zou veel te ver gaan. Maar er was wel een gedeelte uh, van de bevolking die, uh, die de partij ondersteunde. Ah, Jorgos en Michalis zijn net begonnen op de Economische Universiteit. De een in Piraeus, de ander hier in Athene. En verrassend genoeg bekent Jorgos me... dat hij tot voor kort wel sympathie had voor Gouden Dagenraad. De partij sprak me aan euh, omdat ze voor Griekenland opkwamen... en tegen de landen ingingen zoals Albanië en Turkije... Die, die ons bedreigen. En toen kwam een neonazi-achtergrond naar voren... en daar hou ik niet van, want ik ben een Griek. Och, je okay. toen uh, de moord gebeurde op uh, de linkse rapper Pavlos Vizas, uh, toen zei ik: nee, dit moeten we niet hebben, want nu hebben ze een Griek vermoord. En filmmaker Jiruusis zegt: het is een kwestie van lange adem en onderwijs. Mainly education, that kids are not actually well educated in the school. They don't know what the Nazi period was. They don't know about the Holocaust. They don't know about de, terror in general. de kinderen hier worden niet geïnformeerd, niet onderwezen over de Tweede Wereldoorlog. Over de holocaust, over de misdaden van de naties. En dat is toch vreemd in een land dat enorm geleden heeft onder de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Maar dus is uh, de regisseur Kostadinos Njuriusis, de film uh, de Gouden Dageraad. De cleaners over de Griekse extreemrechtse partij. Die gisteren dus in Athene in première ging. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. John, goedemorgen. Goedemorgen. Hoor. Gebruikelijke files? Ja, dat ook. Maar ook een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij Luitsendam. Daar staat nu 3 kilometer file. Er zijn wel twee rijstroken afgesloten. Ja, voor de rest het normale beeld richting Amsterdam op de A7 en de A8. En bij Rotterdam op de A15. En uiteraard bij de werkzaamheden op de N57 richting Rotterdam. Bij Brielle 5 kilometer... En op de N218 vanuit Europort naar Spijkenissen bij de Hartelbrug. Ook daar drie kilometer. Ja, want het was druk de afgelopen dagen rond Rotterdam. Zit daar ook vanochtend weer het knelpunt? Dat, dat verwacht ik eigenlijk wel. En ja, als het dan ook nog een beetje gaat regenen tijdens de spits, dan zal het toch wel weer wat drukker worden dan gebruikelijk. Eigenlijk de laatste dagen sowieso al wat drukker dan de afgelopen tijd. Uh, normaal zou zijn 120 km om half negen. Maar uh, gaat het regenen wordt het zomaar meer dan 150. Hou het voor ons in de gaten. John Bakker bij de AWB, dankjewel. Het is 13 minuten voor zeven. Wij gaan kijken bij Mark Robin Visser in Tilburg. Waar ze het niet van de daken schreeuwen. Maar waar het fenomeen wel is. Of niet, Mark Robin? Het, het fenomeen is hier zeker, mag je zeggen. In Tilburg. Maar ook uh, ja, gelijk aan andere plaatsen, denk ik, willekeurig in Nederland. Ik weet eigenlijk niet... Uh, ja, er zijn allerlei statistieken, kan je erop loslaten, mevrouw Verhoef? Het fenomeen is hier ook, hè? Oh, absoluut, absoluut. Ja. Ik, ik ja? ben niet dat... de enige. U bent niet de enige? Nee. En, en uh, uh, hoe lang bent u het al? Uh, als ik goed terugreken, al een jaar of tien. Tien? Ja. En hoe is dat zo gekomen? Uh, ja, je begint uh, als, als, als uh, jong stelletje, wil je toch van alles. Dus. In het beginsel is het gewoon eigenlijk eigen schuld. Maar het werd toen ook wel erg makkelijk gemaakt. Als student kreeg je een creditkaart. Gewoon cadeau. Van hier, alsjeblieft, doe er wat leuks mee. En uh, dat ging al gauw van kwaad tot erger. En uh, toen kon ik het allemaal nog wel betalen, hoor. Dus het, het, het ging ook allemaal prima. Maar ja, dan, uh, dan ga je trouwen en dan ga je scheiden. En dan komt die last helemaal op jou terecht. En zo werd u het. Zo werd ik het, ja. ja. Nou, lieve luisteraars, hebt u al het, het thema van vandaag al uh, geraden? <laughs> het thema van vandaag is, mevrouw Verhoeven... Armoede, stille armoede vooral. Stille armoede vooral. Ja. Waarom zegt u dat zo met nadruk? Uh, uh, bij armoede denken mensen gauw aan Afrika... bolle buikjes, vliegjes op de hoofd, et Maar in Nederland is het ook zeker op een ander niveau. Maar dat ja. is verhoudingsgewijs, denk ik. Ja. U noemt uzelf, zichzelf arm. Mag ik dat zo zeggen? Uh, uh, nee, minder bedeeld. Wat is het verschil? Arm vind ik zo zwaar klinken. Ik ben niet arm, ik ben hartstikke rijk. Ja? Met, met, met mijn, mijn, mijn familie, mijn vrienden, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn vrijwilligerswerk. Met alles om me heen ben ik eigenlijk heel erg rijk. Maar ja. financieel ben ik minder bedeeld. U staat even kijken op uh, pagina 91. Het begint op pagina 90 van de uh, Quiet 500. Of moet ik zeggen 500. We gaan het straks aan een van de initiatiefnemers en makers uh, vragen. Een prachtige glossy magazine uh, over uh, de armsten in Nederland als tegenhanger van de Quote 500... die we natuurlijk allemaal kennen, die volgend jaar uh, verschijnt. Dapper? Ja, ik. gaat u... er met een hele grote foto bij. Ja, daar schrok ik ook wel even. van. <lacht> <lacht> ik had niet verwacht dat die zo groot zou zijn. Maar u vindt het dapper, ik vind het nodig. Wij gaan er straks uh, na zeven verder over praten. Ook met uh, een van de makers van het blad. Over de nut en noodzaak van de Quiet 500. Ja? Ja. Oké, okay. tot straks. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Miss Berry, hoort u met Coming Back Home. Acht minuten voor zeven is het. Ruim twee jaar is gewerkt aan de restauratie van de Atlas der Nederlanden. Een van de topstukken uit de 17e eeuw. En later van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Nou, die is nu klaar. De atlas is samen met andere kaarten uit die tijd te zien. in de tentoonstelling die vanmiddag door koning Willem-Alexander wordt geopend. Jan Werner, conservator bij Bijzondere Collecties. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen aan ons en aan onze luisteraars... waarom de atlas der Nederlanden zo bijzonder is? Ja, het is een, uh, een hele unieke atlas. Heel anders dan, uh, dan een blauw atlas of zelfs een bosatlas of iets dergelijks. Uh, het is namelijk een atlas die uniek is. Hij heeft een uh, hele unieke samenstelling. Namelijk? Uh, het gebeurde wel eens in die tijd dat uh, verzamelaars in opdracht... of zelf uit een uh, hele hoop afzonderlijke kaarten... Een, een atlas samenstelde. En dat is ook in dit geval gebeurd. Het is zo dat hij helemaal vol zit... met allemaal zeldzame kaarten uit die periode... die anders, als ze niet in die beschermende atlasbanden zouden zitten... misschien al lang verloren zouden zijn gegaan... omdat ze bijvoorbeeld aan de wand waren gehangen... Mm -hmm. of dat ze verbleekt waren door het zonlicht en dergelijke... En dat is allemaal bewaard gebleven in zo'n hele grote, negendelige atlas. Het zijn negen delen en daar zitten meer dan 600 van die kaarten in. Dus juist het feit dat, ze, uh, dat die negen delen er zijn en bewaard zijn gebleven al die tijd, dat maakt het bijzonder. Dat, dat het allemaal bij elkaar is gehouden. Ja, precies. En, en, en dat het ook zeg, zeg maar een unieke keuze is van kaarten. Een unieke samenstelling. En uh, ja, die zijn nu allemaal in die atlas bijeengebleven. En het is fantastisch dat we die restauratie hebben kunnen voltooien van al dat, uh, uh, of al dat papier wat erin zit. En uh, het leuke is dat uh, omdat die op bestelling samengesteld is, het blijkt dat hij precies in de eerste jaren van het koninkrijk, zo ongeveer 1815, 1816, dat hij zijn voltooiing heeft gekregen. En dat is natuurlijk op het ogenblik het prachtige punt waarmee alles samenvalt, uh, dat we nu tegelijkertijd uh, gaan herdenken dat het koninkrijk 200 jaar bestaat, maar dat ook deze atlas 200 jaar bestaat ligt aan de basis van ons koninkrijk, meneer Werner. Ja. Maar nu heeft u een probleem. Want nu is de restauratie klaar, kan het boek dicht. Maar die kaarten, u geeft ze al aan, deze hangen niet aan de wand... maar die moet je toch kunnen zien. Kan dat ook nog? Ja, maar daar, dat is nu juist een unieke omstandigheid op het ogenblik. Doordat we die kaarten moesten restaureren... was het voor sommige kaarten echt noodzakelijk... om ze uit die atlas tijdelijk te halen. Hè? Anders kun je er gewoon niet bij. Die kaarten die zijn vaak zo groot dat ze een aantal malen gevouwen zijn. En op die vouwen zijn allemaal scheuren ontstaan en dat soort dingen. En daar kan je alleen maar goed bij als je die kaarten er tijdelijk uithaalt. En we hebben nou juist van dit moment hebben we gebruik gemaakt... om precies die kaart te laten zien die je anders nooit zou kunnen laten zien... want die zou je helemaal moeten uitvouwen. En dat deden we de laatste tijd al helemaal niet meer. Nee. Omdat je die atlas hoorde kraken en die kaarten oh, hoorde jee. kraken als je ze uitvouwde. <laughs> dat deed u pijn. Precies, dat was een ja. heel pijnlijk geluid, ja. Nou, hij is weer helemaal hersteld en vast niet met een pak, plakbandje over de vouw. Uh, meneer Werner, uh, veel uh, plezier vandaag. Hartelijk dank. Bij de opening en natuurlijk met die uh, gerestaureerde atlas. Hartelijk dank. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Nog veel creativiteit op de voorpagina's vanochtend. Uh, bijvoorbeeld het AD. Heeft een bewerkte poster van de film, of is het nou een boek? Uh, From Russia with Love in ieder geval. Met hoofdrolspelers Frans Timmermans, Vladimir Poetin en diplomaat Onno Elderbos. En als er niks heeft, de krantennaam in een Russische stijl geschreven. Het is een beetje nep, nepjerilies. Daaronder de Nederlandse en de Russische vlag. Ze zijn met elkaar versneden. De krant roept vandaag uit tot Nederland-Rusland dag. Zodat we nog kunnen redden wat er te redden valt. Nou, de Ruzie met Rusland drukt de export. Dat is de koude realiteit, zullen we maar zeggen. Dat zegt de directeur internationale betrekkingen van van het productschap vee en vlees in het Nederlands Dagblad. Hij ziet uh, sinds de diplomatieke spanningen... de bereidheid van de Russen om problemen van vleesexporteurs... op te lossen, teruglopen. Geen kroon op Rusland, ja, schrijft de Telegraaf. Meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat koning Willem-Alexander... over drie weken niet moet afreizen naar Rusland. Verder in deze krant de teleurgestelde fans van Anouk... met daarboven Anouk even nobody's wife... Ja. Gisteren zei Anouk op het laatste moment haar symfonica in Rosso concert af. En een fan zegt in de krant... we zaten te eten in de pizzeria toen mijn man me sms'te. Eerst dacht ik nog dat het een grapje was... maar de hele pizzeria, waar allemaal in het rood geklede concertgangers zaten... werd het opeens stil. Nou. De metro, tot slot, heeft deze ochtend een prijswinnende foto op de voorpagina staan. We zien een kudde olifanten in Afrika bij een uh, drinkplaats... Olifanten zijn van heel dichtbij gefotografeerd vanuit de schuilplaats... waar de fotograaf met een lange sluitertijd deze bijzondere foto maakt. En zo zien we dan een van de olifanten vlak voor de camera weglopen... waardoor we alle huidplooien van het dier goed kunnen zien. Deze foto leverde fotograaf Greg Dutois de titel van beste natuurfotograaf ter wereld op. Goedemorgen, Autotaalglas. Ja hallo, kan ik die leuke mini gebruiken? Ah, onze leenauto. Ja. U heeft uitschade, begrijp ik? Nee, moet dat dan? Auto uitschade? Maak gebruik van onze gratis leenauto. Bel Autotaalglas 0800 0828. Slimme ondernemers gebruiken Telford zakelijk. Zoals Walter van der Velde Jonkers van Van der Velde Rioleringsbeheer. had dat gedacht. Van eenmaal met een schep naar 17 vestigingen en het World Wide Web.